Nederland is op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... vanwege misstanden op Sint-Maarten. Een zwakbegaafde man zit daar ruim al een maand in voorarrest... in een politiecel voor mishandeling van zijn moeder... terwijl dat hooguit tien dagen mag duren. Het OM op Sint-Maarten zegt dat de man klinisch behandeld moet worden... maar dat daar geen voorzieningen voor zijn op het eiland. Drijreizigers kunnen de komende week in de Randstad... de ochtend- en avondspits beter mijden. Dat adviseren ProRail en NS... ProRail begint vandaag met werkzaamheden rond station Leiden Centraal. Daardoor rijden er in de hele Randstad minder treinen en worden op sommige trajecten bussen ingezet. Reizigers moeten in de Randstad rekening houden met overvolle treinen. Volgende week zondag moeten de werkzaamheden rond Leiden weer klaar zijn. Het weer. Helder en droog met minimaal tussen net onder 0 en 5 graden. Overdag bewolkt met vooral later vanochtend en vanmiddag soms wat regen. Met een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 12 graden. Morgen wordt het onstuimig met regen en storm. Vooral smiddags en avonds met windstoten van 90 tot soms 130 kilometer per uur. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.